4 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Het kabinet is van plan zeker 350 Nederlanders voor een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. Het gaat om een gecombineerde missie van de EU en de NAVO. En er zouden zeker 50 Nederlanders in EU-verband worden ingezet als politietrainers. Het kabinet praat er vrijdag over. Volgens Haagse bronnen worden de trainers en hun beschermers voor het grootste deel ondergebracht bij de Duitsers in de noordelijke provincie Kunduz... Het kabinet is verder van plan 4F-16's in Afghanistan te laten. Gedoogpartner PVV is fel tegen de nieuwe missie in Afghanistan. Daarom is steun van een deel van de oppositie nodig. De grootste oppositiepartij, de Partij van de Arbeid, zal het kabinetsplan waarschijnlijk niet steunen, zegt kamerlid Timmermans op radio 1. Volgens hem ziet het er naar uit dat er ook gevechtstroepen gaan. Wij hebben gezegd wij willen meewerken aan een missie die gericht is op het trainen van politiemensen door Nederlandse politiemensen of deskundigen op dat vlak. Um, en dan maakt het mij niet zozeer uit of het een NAVO- of EU-missie uh, is. Uh, dat mag onder de vlag van de NAVO, dat mag onder de vlag van de EU... maar het moet puur en alleen gaan om het trainen van politiemensen. En hier lijkt het toch echt om meer te gaan. In februari vorig jaar viel het kabinet Balkenende 4 over Afghanistan. In Moerdijk woedt een grote brand in een chemisch bedrijf. Het is niet bekend of er gewonden zijn en of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Verslaggever Paul Sanders. Tientallen brandweervoertuigen en brandweerlieden staan op in Sitteraammoerdijk en doen hun best om de brand te bestrijden bij Chemiepak. Chemiepak een bedrijf dat chemische materialen verpakt en transporteert. Dikke zwarte rookwolken en felle oranje vlammen komen uit het gebouw dat vroeger nog een hele mooie loods was. Maar nu is daar heel weinig van over. De brandweer roept bewoners in het zuiden van Dordrecht op ramen en deuren dicht te doen. Omroep Brabant is aangewezen als rampenzender. In Enkhuizen en Medemblik gaat de politie op proef met drugshonden cafés controleren. Dat gebeurt op verzoek van de horeca zelf. Wie wordt betrapt met softdrugs op zak mag drie maanden niet in het uitgaansgebied komen. Voor bezitters van harddrugs is dat een half jaar. Als de proef in Enkhuizen en Medenblik een succes wordt, worden de drugshonden in meer plaatsen in West-Friesland ingezet. De Nederlands-Iraanse zagra Bahrami is in Iran ter dood veroordeeld. Ze werd in december 2009 tijdens een familiebezoek in Iran gearresteerd... en beschuldigd van het smokkelen van drugs. Daar heeft ze nu de doodstraf voor gekregen. Correspondent Thomas Erdbrink. Ze heeft dus inderdaad één doodstraf voor één van de twee vergrijpen in ieder geval gekregen. Dat is zondag gebeurd. Uh, maar er is nog een rechtszaak tegen haar. Dat is een rechtszaak vanwege politieke activiteiten. Uh, nou, daar kan ze ook de doodstraf voor, voor krijgen. Maar het is in ieder geval zo, volgens de Iraanse wet, dat de eerste doodstraf niet kan worden uitgevoerd totdat de andere rechtszaak... Ook is gehouden. Bahrami zou maandenlang geïsoleerd hebben gezeten en zijn mishandeld. Haar advocaat gaat in hoge beroep tegen de doodstraf. In de politieke rechtszaak beschuldigt Iran haar van staatsondermijnende activiteiten. De verwachting is dat er binnen twee maanden uitspraak is in die zaak. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur gevraagd om opheldering over het lot van Bahrami. Hij is bezorgd en dringt aan op een eerlijke rechtsgang. Het weer nog droog en op veel plaatsen zon. Temperatuur min 2 graden in het oosten en plus 1 in het westen. Vanavond trekt vanuit het westen een storing over met flink wat neerslag. In het noordoosten valt sneeuw, elders vooral regen. Morgen een temperatuur van 4 graden en ook dan valt er regen. ANUB-verkeersinformatie. Ah, Het is voor de tijdstip nog niet zo heel druk op de weg. Er staan een paar files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. Na A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. na A13 van Den Haag naar Rotterdam. langs Langzamerijden voor de Afrit Berklaan -Rode reis 4 kilometer. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Eerst bij Spijkenisse 4 kilometer. En verderop voorknopend Vaanplein nog eens 2 kilometer.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 Tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Alice de Bruin en Ger Jochems. Hele goedemiddag. Welkom bij Villa VPRO. We hebben ons panel. Iedere woensdag is dat. En ze zijn vandaag ook aangeschoven hier. Katelijne Buitenweg, docent Europese recht aan de Universiteit van Amsterdam. U kent haar misschien ook nog als uh, uh, lid van het Europese parlement. Hè? Want dat, ja, dat blijft altijd maar gezegd worden, toch? Ja, nogal ik toch al als tweede. Dat vind ik al een enorme vooruitgang. <laughs> ja. Goed zo. Bertus Hendricks zit hier. Hij is Midden-Oosten-specialist verbonden aan het uh, instituut Klingendaal. Welkom ook. En Christ Klept, En hij is defensiehistoricus. Welkom. En we beginnen natuurlijk even met... Uh, het laatste nieuws over uh, Afghanistan, 350 mensen naar uh, Afghanistan. Althans, daar gaat het uh, kabinet aanstaande vrijdag misschien een besluit over nemen. We hebben het er al aan het begin van de uitzending uh, over gehad. Ja, en het gevoelige punt daarbij is, ze worden beschermd door Duitse militairen, maar ook Nederlandse militairen. En daar heeft Frans uh, uh, uh, Timmermans. Timmermans. Timmermans van de Partij van de Arbeid van gezegd, wij hebben het al duidelijk gezegd eerder, wij doen het gewoon niet, punt. Wat is jullie reactie, uh, Catalina Buitenweg? Nou ja, ik denk uh, als die politiemensen niet alleen maar in, uh, in een academie blijven... maar ook op straat kunnen gaan... Uh, dan is het wel nodig dat zij ook een bepaalde vorm van bescherming uh, hebben. Dus het hangt helemaal vanaf wat wil je nou eigenlijk met die missie bereiken? Uh, waarom het ook belangrijk was voor een aantal van de oppositiepartijen... en hun mening is in dit geval van belang... omdat zonder ook de steun van een aantal in ieder geval oppositiepartijen... Uh, dit voorstel geen schijn van kans heeft. Hm. Uh, daarvan was de mening van... Nou, uh, het moet een missie zijn binnen Eupol. Dus het moet niet echt een Eupol. NAVO. ja, de Europees, Binnen een Europese missie. Mm -hmm. Waarbij het echt om een civiele missie gaat. Dus het gaat erom om agenten te trainen. Voor veiligheid op straat. Om op te treden. Ook in geval van verkrachting. Uh, niet alleen maar een uh, missie tegen uh, terroristen. Maar juist ook gewoon te zorgen. Dat het leven van alle dag draaglijk wordt. En dat is uh, eigenlijk de uh, soort missie. Die ook in de Kamer gesteund werd. Natuurlijk moet je daar wel ook een bescherming voor uh, bij hebben. Maar ja. Het is natuurlijk wel lastig als je militairen gaat steunen. Die, of gaat sturen die in een NAVO-verband uh, mm -hmm. verder. Ja, waarom uh, is dat lastig dan? Omdat ze dan eventueel ook, we hadden het er net al over... Ja. eventueel ook uh, in andere gebieden ingezet kunnen worden. Dus je zal wel hele goede afspraken dan moeten maken... dat het echt alleen maar gaat om de bescherming mm -hmm. van de agenten die je stuurt... en niet om een verkapte, uh, ander soort ja, missie. Precies. Chris Klep, wat ik nou zo vreemd eraan vind... is het niet een klein beetje eerloos dat je zegt... om in, interne politieke redenen mm. gaan we geen flink contingent... het Nederlandse militairen meesturen. Mm. We, we vragen dat aan de, aan de Duitsers. Ja, wie de goed mag, zou je bijna zeggen... <laughs> Um... Ja, ik, ik, ik, de regering kon niet anders, denk ik. Uh, als ze 50 uh, politieagenten hadden gestuurd, had iedereen ze uitgelachen. Uh, dat zou een missie zijn die was haalbaar, want dan had D66 en GroenLinks hadden onmiddellijk ingestemd. Want ja. dat was het oorspronkelijke voorstel. Uh, internationaal hebben we natuurlijk vorig jaar een behoorlijke steek laten vallen. Uh, dat heeft een behoorlijk prestigeverlies opgeleverd. Op dit moment is Nederland eigenlijk het enige land wat niet substantieel deelneemt aan, uh, aan de ISAF-missie in Afghanistan. Dus het lag heel erg voor de hand dat we ook militairen zouden gaan toevoegen mm -hmm. aan die missie. Uh, en dan zit je inderdaad voor een dilemma, Katelijn wijst er al op. Uh, dat kun je eigenlijk het meest effectief, dat is de algemene aanname doen, in het veld. Uh, dus je gaat buiten de kazerne, buiten de politieacademie. Wat de bevolking ook ziet, hè? Precies. Ja. Politiewerk is natuurlijk ook gewoon zichtbaarheid. Uh, meer meer ja. blauw op straat, uh, in dit geval ook een beetje meer, meer groen op straat zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, dat heet in het militaire jargon operational mentoring. Uh, dat is de meest effectieve manier om die mensen op te leiden. Uh, je leert ze eigenlijk in het veld, hoe het vak werkt. Ik denk dat heel veel mensen zich nog wel die fantastische beelden... uit Afghanistan kunnen herinneren. Van een Nederlandse marinier die roept iets wat vertwijfeld... tegen een, uh, tegen een uh, Afghaanse militair. Kijk in ieder geval in de richting waarin je schiet. He, dat, is, <laughs> dat zijn die lessen die leer je al, al vrij snel... als je kogels om je oren krijgt. Nou, dus, dus zullen de Nederlanders ook zeggen... Nou, als we dan toch gaan, dan willen we dat zo efficiënt mogelijk doen. En wat ik echt, echt wel lachwekkend vond, ex excuseer de uitdrukking, is dat de Nederlandse F-16's zullen worden gebruikt om deze politiemissie te beschermen. Nou, Want dan vraagt me dan toch ja. af, als er ergens wat gebeurt, gaan we daar dan bommen uh, gooien ja. of zo? Ja. Hè, het is al heel erg ja, moeilijk geweest. Ja, dat is de twijfel over het karakter eigenlijk tuurlijk, van de missie. Tuurlijk, ja. uh, dit, ja. dit is een missie die, die draait op twee poten en dat kan dus niet. Nee, maar, maar is het ook niet heel slim bedacht eigenlijk? Is het niet een hele handige politieke uitweg? Misschien dat uh, uh, Bertus Hendricks daar wat over kan zeggen. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben heel sceptisch over de hele zaak. Het doet me erg denken aan uh, toen Nederlandse uh, reconstructieteams in het begin. Hè, dat was de, de rechtvaardiging waar geen ontwikkelingswerk ja. en we daar, uh, bedrijven. En uh, uiteraard werd dat onderdeel van een hele militaire operatie. En hoe je het nou wendt of keert, dat, dat zal hier weer. ook gebeuren. Ja. En, en voor de Pashtun-bevolking, die de meerderheid van de Taliban aanhangers levert, zijn wij gewoon onderdeel van een, een buitenlandse bezetting. Die kunnen dat niet zo goed nuanceren natuurlijk, nee, hoe nee, dat dan precies nee. dus, zit en, en wie wel, Ik denk wie dat, niet. dat dat. Ja. dat uh, het, het belangrijkste element is. En ik denk dat Nederland zou moeten proberen ook mee te doen aan wat de Amerikanen nu bezig zijn, zich terug te trekken en niet eh, onderdeel te worden van een naar mijn uitzicht, uitzichtloze strijd. Ja, maar, maar kun je dan zeggen, dat de, uh, uh, je kunt je afvragen, wat is, wat is het doel daarvan, nou die missie? Als je een beetje cynisch bent, zeg je gewoon het doel van die missie om te laten zien dat we met de NAVO leuk meedoen. Ja. Ik denk dat het vooral is om, om onze Nederlandse reputatie ja, bij de precies. NAVO en bij de Amerikanen, om, om die gewoon een beetje te verbeteren. Ja, want Catharina hm? buitenweg even toch de, de politieke uh, ja. kant van het hele verhaal. dan spreek je maar weer even aan als... als docent uh, Europees uh, recht, Ex-politicus. <laughs> uh, dat de Partij van de Arbeid nu roept bij monden van Timmermans... Van, nou, voor ons blijft dit hetzelfde, wij we doen in ieder geval niet mee. Hoe gaat dit verder dan? Ik bedoel, uh, krijgen ze een, uh, een meerderheid... en is die meerderheid dan groot genoeg... om inderdaad dit uh, uit te gaan voeren? Nou, je hebt zoiets als een meerderheid die, die groot genoeg is in wenselijke termen... en gewoon dat je net een meerderheid plus één hebt. Uh, normaal gesproken stuur je niet echt militairen uit... met echt een hele nipte meerderheid. Uh, omdat natuurlijk ja, de levens van Nederlanders staan op spel. En uh, er is dat dient wat breder gesteund te worden. Dus dat is uh, wel een probleem als de PvdA dat ook niet steunt. Um, komt er gewoon überhaupt een meerderheid? Ja, dat hangt er heel erg vanaf van het voorstel. Wat we natuurlijk toch nog niet in detail kennen. Maar, en we maar... hebben het er net al over. Het gaat in dit geval toch ook wel degelijk om details. He, wat gaan die militairen... Of, uh, wat, gaan, hier, dat ga ik al. wat gaan die politietrainers doen? Gaat het inderdaad om een einde te maken aan straffeloosheid? Gaat het om het aanpakken van diefstal en zulke soort zaken? Of is het toch gewoon een terroristenjacht? En gebruiken we daar die F-16 uh, uh, voor? Dat is, allemaal, dat is gewoon allemaal nog onbekend. Um, wat wel gebeurt is dat de Kamer in een heel vroeg stadium al zelf een motie heeft aangenomen waarin het dus zei van, ja, dat het wel die civiele taken zou willen steunen omdat we nu eenmaal uh, uh, ons niet ja, de rug uh, willen keren naar Afghanistan. Ja, en in hoeverre nou de regering daar ook aan tegemoet komt dat weet ik niet. Als ze daar onvoldoende aan tegemoet komen ja, dan denk ik dat ze gewoon geen meerderheid en hebben. En je eigen partij GroenLinks? Hoe ik heb hij? daar niet over overlegd, als je het niet erg vindt vandaag. Nee, maar, maar, maar, maar je weet wel ongeveer wat ze zullen denken, of niet? Nee, ik weet... Uh, dat, ja, maar kijk, dat hangt dus weer echt, echt af van hoe dat voorstel in elkaar zit. Ik weet dat uh, GroenLinks op zich voorstander is... ook voor een civiele uh, missie. Hmm. Maar is dit uh, nog een civiele missie? Ja, dat, dat is dan dus, uh, zeer maar. mijn vraag. Uh, kijk, je zegt natuurlijk dat het, het hangt af van details. En uh, uh, uh, uh, de details zijn altijd belangrijk, zoals Kruis zei. Hmm. Maar... In dit geval weet je één ding zeker. Het springende punt. Er gaan militairen mee. En dat was ook voor GroenLinks ja, een gevoelig is, iets. Ja, dat is wel een gevoelig iets. Maar als zij echt in dienst staan... Zeg maar, voor het beschermen van politiemensen... die dienen uh, voor het opleiden voor burgerbescherming... voor veiligheid op straat... Uh, voor opleiden van justitie voor rechters... He, voor, het, voor die hele kant... Wat ontzettend belangrijk is, dat dat ook ontwikkeld wordt in Afghanistan. Je kan niet alleen maar zeggen, nou, we gooien een bom op terroristen... en dan heb je daarna een democratie. Dan moet er moet daar van alles ook ontwikkeld worden. Dat is iets wat in het verleden altijd door GroenLinks ook wel gesteund is. Dat je juist uh, de ja, rule of law, uh, de rechtsstaat dat je daaraan een opbouw wil geven. Dat je ook mensen die dat doen, ook veiligheid wil garanderen. Maar ja, op welke wijze dat nu hmm. gebeurt? Nogmaals, dat weet ik niet precies. Maar ik heb wel twijfels over of uh, deze missie nou uh, uh, echt alleen maar in dienst staat van die politietaken. Ik, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat uh, D66 of, of GroenLinks hiermee akkoord gaan. Maar uh, ook niet dan? De, de motie die hier aan ten grondslag ja. ligt, die eigenlijk kwam nadat uh, de regering besloot uit de ze kan weg te D66, gaan. D66, ja. Hij ligt hier op tafel. Uh, door onze docent Europees ja, recht, ja, uh, met een GroenLinks achtergrond. <laughs> uh, die, die ging helemaal uit van een civiele missie. Want dat was juist discussie waarom we uit gaan weggingen. Ja. Dat is, uh, we willen geen militairen uh, meer leven, dat vond de PvdA althans. Uh, de PvdA is toen wel akkoord gegaan, virtueel, met een eventuele civiele missie. Nou, uh, dit voorstel, zoals het er nu ligt, heeft een zo overduidelijke militaire component. Want je kunt namelijk die militairen en die politieagenten in het veld niet scheiden. Want als je mensen gaat bewaken, moet je met ze mee. Ik bedoel, je kan ja. het niet op afstand doen. Nee, maar Ik vind het idee om politiemensen te sturen zonder enige bewaking, vind ik ook lichtzinnig. Uh, Oké, okay, maar dat is een andere discussie. Ja. zou je kunnen zeggen, overigens geeft het meesturen van die militairen wel aan, dat men blijkbaar toch vindt dat de veiligheidssituatie in Noord-Afghanistan, die toch altijd is afgeschilderd Zet als was, beter vijf dan, vijf, dan ja, in het ja, zuiden, ja, blijkt dat, dat, dat is ook, ook dat is niet meer. Dat is ook al ja. niet nou, meer. Dan sluit ik me dus aan bij Bertus, uh, ja. die zegt van ja, wat hebben we daar nou eigenlijk bereikt uh, ja. na die vier of vijf jaar? Ja, de impliciete erkenning is dat het dus niet, niet veilig genoeg is om die nee. politieagenten alleen op straat te hebben. Ik heb nog één dingetje, dan gaan we misschien door, maar één dingetje. Waarom heeft het kabinet niet gewoon gezegd, dan hadden ze al dat politieke glazen kunnen voorkomen, en deze toch leuk mee. Jongens, wij nemen alle transport voor onze rekening, luchttransport. Ja, maar dat wordt niet serieus genomen door de nee. NAVO. Het, het probleem wat wij hadden toen we weggingen uit de is dat we een gevechtseenheid terugtrokken. Dat waren mensen die waren in beeld, die droegen een uniform. Ja, ja. En ik zeg het even heel cru, en, en, en zo bedoel ik het eigenlijk ook wel een klein beetje, ze stieren we ook, hè, voor het grotere doel van, van de NAVO en van de Afghaanse toekomst. Uh, het is eigenlijk ondenkbaar dat we dat zouden inruilen voor iets wat niet een heel klein beetje even zichtbaar was en ja logistiek met alle respect, want dat zijn ook militairen vaak. Ja, dat, dat springt minder in het oog en is ja. politiek dus minder een statement. Oké. Okay. Nou, we zullen afwachten wat er vrijdag allemaal gaat gebeuren en de komende dagen. Het wordt absoluut spannend. Uh, Egypte gaan we het over he hebben, want uh, een aanslag op een uh, koptisch christelijke kerk in Alexandrië. Daar kwamen zo'n uh, 25 mensen om en onmiddellijk, Bertus Hendriks, kom ik maar bij jou. Uh, werd er gewezen uh, in de richting van Al Qaeda? Dat zouden de daders zijn. Was dat terecht? Nou, het zou in, nou, gezien de modus operandi, de werkwijze van een zelfmoordaanslag, eh, is het een beetje een Al-Qaeda-methode. Je kunt het ook niet uitsluiten. Maar eh, het is een beetje een soort eh, knierreflex van het Egyptische regime. Dat als er zoiets is, hè, en zeker van deze omvang, eh, over de spanningen tussen kopten en, en, en moslims, dan is het altijd komt van buiten. Want wij zijn allemaal Egyptenaren. De, de, het taboe van de nationale eenheid, dan mag niet aangekomen worden. Dus daarom geven ze ook niet de schuld onmiddellijk aan de moslimbroederschap? Omdat dat e nee. Nou, die heeft er aan zich er ook van nadrukkelijk van gedistancieerd ja. En die zou dat ook niet doen. Uh, maar goed, je kunt niet uitsluiten dat er een, een, een, een Al-Qaeda-cel is. Maar hoewel het niet een grote basis hebben. Want daarover heeft het regime zo'n korte metten gemaakt met alle gewapende jihadisten. En die hebben zich ook nog van de gewapende strijd afgekeerd. Dus ik, ik acht dat niet uh, een, een grote bedreiging. Maar het is, als er iets goeds is aan deze aanval, dan is het misschien dat het Egyptische regering dwingt de ogen te openen. voor de zeer reële grieven en spanningen die er bestaan en waar alsmaar overheen. Gegaan wordt tussen kopten en, en moslims. Kijk, maar wat de, de, is de positie dan van die kopten? Als je ja, nou dan... ja, die, die is een van discriminatie waar ze last van hebben uh, op het werkvlak, uh, onderwijs, als het gaat om benoemingen, universiteit of uh, op een hoge posten. Als je kijkt naar het parlement, daar zit nu bijna geen enkele christen meer in. En als er een inkomt, dan is dat op aanwijzing van de president, die wordt apart benoemd. Mm. He, maar terwijl... je hebt eigenlijk geen leven als koptisch christen. Wat zeg je? Je hebt eigenlijk geen leven nou, als dat, koptisch christen. Nou, zo erg is het niet. Maar uh, bedoel, er is gewoon sprake van. Uh, Discriminatie, discriminatie en er wordt altijd overheen gegaan. En, eh, maar je kunt niet ontkennen dat met name de, het laatste jaar eh, die spanningen zijn toegenomen. Want eh, een jaar geleden was er ook een aanslag in, in Nanga Hamadi, in het zuiden, waarbij dan maar zes mensen zijn omgekomen. Maar je hebt ook die hele agitatie van eh, al-Qaide achterfiguren en, eh, en, en hele radicale moslims over eh, de, de kwestie van bekeringen tot islam. Eh, waarbij eh, dat komt heel vaak voor. Er Wat zijn... doe je, de... Kopten die zich ja, ja, want en dat heeft dan niks te maken met uh, dat, dat die in één keer het licht van de islam hebben gezien. In al, bijna alle gevallen die we kennen gaat het om vrouwen die in een slecht huwelijk zitten met een, met een kopt. In, in het beroemdste geval met een koptische priester. Uh, in, in de koptische kerk die is heel conservatief. Daar kun je niet scheiden. En hoe kom je dan eruit? Dan ga je bekeren tot islam. Dan kun je onmiddellijk met een islamman trouwen. Ja, ja, zo gaat dat. En, uh, en dus er ja. dus <laughs> zijn dus meerdere gevallen van. Maar zoals het dan vaak gebeurt, is dat zo'n huwelijk ook niet altijd alles oplost. En Dan, dan willen vaak... ze weer terug Christen worden, en dan, en dan, dan hebben ze een probleem. En dan hebben ze een dus probleem. Want dat kan dan niet. Want volgens de officiële leer van islam is dat apostasie, is afvalligheid. Dat kan niet. En de regering zou dat eigenlijk moeten. Uh, maar En dan zie je dus de invloed van de conservatieve stroming uh, in de Egyptische maatschappij als geheel onder moslims. Want er zijn allerlei regeringsambtenaren die bij identiteitskaart moet invullen, want je, je, je hebt altijd op je identiteitskaart heb je, ben je of moslim, of mm -hmm. je bent uh, christen, uh, of je bent joods. Het zijn de enige erkende uh, mm -hmm. religies. Atheïst staat er niet bij, Bahai staan er niet bij. En uh, als ze dat, uh, dat niet hebben... Dan worden je kinderen bijvoorbeeld automatisch eh, als moslim beschouwd. Dan moeten ze op school moeten ze een moslimonderwijs krijgen. Ja. Je kunt allerlei dingen niet. Meer. Dus er, dat is toch belangrijk. en dat is een grote irritatie van heel veel eh, kopten dat ze gewoon niet op hun identiteitskaart kunnen zeggen: ja. eh, ik ben eh, christen. Maar als... Bert is alles bijeengenomen. het feit dat het er om een grote groep mensen gaat, 8 miljoen, het feit dat dit nou gebeurt is en dat iedereen daar schande van spreekt, dat die regering die moet iets. Kan het per saldo niet positief voor die groep uitwerken voor deze bevolkingsgroep? Nou ja, als de regering zich realiseert dat het niet meer mogelijk is, niet langer mogelijk is om gewoon een deken van de zogenaamde nationale eensgezindheid eroverheen ja. te gooien. En eh, ik denk dat ze er ook wel gedwongen toe zullen worden, want er zijn een heleboel kopten ook buiten Egypte, met name ja. de diaspora, hè, die gewend is in democratische landen te leveren, die gaan ageren. En daar wordt de regering weer heel gevoelig voor, want dan komt de vraag in het congres ja. en dan komt er een in Canada en in Australië en overal waar ze zijn. Dus ik hoop dat men. Aan, uh, aan regeringszijde uh, realiseert, wij moeten gewoon zorgen dat het probleem van die discriminatie van die kopten wordt aangepakt en dat er bijvoorbeeld ook niet meer van die kleine pesterijen zijn, dat om een kerk te bouwen het moet de president of de gouverneur moet goed toestemming geven, en elke moskee mag je zelf bouwen er is gewoon geen gelijkheid en die moet er komen, en dat ja. is de enige reden om deze irritatie uit het veld te ruimen. ja want uh, je noemde al andere landen, we kunnen natuurlijk ook naar Nederland kijken sinds deze week, want er zijn 6000 kopten in Nederland, en die zijn al nou enorm uh, ongerust, want drie de orthodoxe kerken zouden op een lijst staan van Al-Qaeda. als mogelijk doelwit ook van een aanslag. Uh, Christen, of jij daar wat over kan zeggen? Hoe moet hmm. je dat interpreteren? Ja, ik vind het altijd wel interessant. Uh, de reactie van de NCTB, bijvoorbeeld. Hè? de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding. Ja. die dan eigenlijk tegen de lokale politiechefs zeggen: van, nou, hou, hou een beetje de boel in de gaten. Ik, ik, ik blijf een beetje de indruk houden dat in Nederland... dit niet altijd even serieus genomen wordt. En misschien ook wel een beetje terecht. Uh, wij zijn, denk ik, uiteindelijk niet een land... wat at war is met het internationaal terrorisme. Uh, als je ook ziet hoe... hoe ja, eigenlijk binnen de Koptische kerk ook gereageerd... Ja, we weten niet goed wat we nou hier precies mee aan moeten. We zijn nooit echt bedreigd. De kans dat we ons aan aanslagen ons zullen treffen... die is niet zo ontzettend groot. En om toch nog even de link te leggen, leggen met Afghanistan... ik vind dat wel kenmerkend van hoe wij in Nederland over het algemeen op dit soort terreurdreigingen reageren. Uh, het argument wat door de Amerikanen steeds gebruikt wordt over Afghanistan... Uh, ja, daar, daar strijden we, bestrijden we de wortels van het terrorisme... is in Nederland nooit echt serieus genomen, denk nee. ik. En ik denk, als je nu weer ziet hoe betrekkelijk terughoudend... er in Nederland gereageerd wordt op dit soort uh, dreigingen... Uh, dan denk ik dat dat eerder kenmerkend is dan dat het uitzonderlijk is. Katelijnen? Ja, ik weet ook niet uh, hoe serieus die dreiging uh, is. Ik denk dat uh, de roep in het, Er wordt gelijk al in het, altijd geroepen dat het om Al-Qaeda gaat. Ja. Daarbij denk ja. ik die oproep. Het kwam wel van een soort splintergroep, maar ja, is dat nou een hele goed georganiseerde groep? Of is Al-Qaeda toch niet eigenlijk meer een soort gedachtegoed? Uh, mm -hmm. En waarbij ongetwijfeld ook mensen zich daardoor geïnspireerd voelen om misschien wel iets gaan uithalen. Het dus maakt weet... het eigenlijk uit of zij het al of niet zijn? Ja, maar het, is, nou ja, het maakt uit of van. Ik denk je nou echt dat er een grote uh, organisatie achter zit die ergens op 6 of 7 januari uh, ja. nee, iets wat, gaat ondernemen? Het is, maar het kan wat, wat wel een inspiratie dienen ja. voor ja. mensen ja. Ja, die nee. dit eenmaal gezien ja. hebben. Van, oh, dat is eigenlijk wel. Ja. Uh, ik wil ook wat gaan ondernemen. Dus dat ja, is, ja, dat is natuurlijk het gevaarlijke dat die Al-Qaeda oproep naar Irak. Naar die aanslag op die kerk in, in, in Bagdad. En uh, het, het, het uh, exploiteren van geruchten, dat dus voor twee vrouwen, ja. hè, die uh, zou voorzien zijn, zijn ja. Ja. omdat ze zich tot islam willen. Ja. En, uh, en, en nou ja, uh, daarvan zegt zelfs een vooraanstaande islamistische uh, radicale intellectueel in Egypte die heeft gezegd. Zij zijn niet uh, ontvoerd en ze zijn niet uh, tot de islam toegetreden. Maar ze willen zich beschermen voor al dat gedoe. Uh, en, want ze willen weer terug naar hun familie en naar hun gemeenschap. Ja. Maar het, soms zijn geruchten al voldoende. Ja. En uh, ik denk dat de, de, de regering in, in, in Cairo dus krachtiger zou moeten optreden... om duidelijk te maken, er is voor kopten niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk... evenveel plaats als voor moslim. En dan denk ik dat uh, dit soort uh, dreigingen gewoon uh, niet zo groot zullen zijn. En nu krijg je ja. uitbarstingen van gefrustreerde jongeren... met name die vinden dat de paus van de kop te veel te slap is... en als men met de regering zoete bootjes bakt... en niet de echte problemen... Maar de heeft het hij heeft een hele scherpe kritiek nou gehad. Ja, ze ja, ja, heel, heel kort, hè, maar uh, in de toespraak uh, gisteren ja, ja. of eergisteren, ja, toen was het virtuol. allemaal weer ja, uh, toegedekt. Ja. Hmm. Laten we ja. het nog hebben over Europa en uh, Hongarije. De laatste ja. minuten in dit ah, buitenlandpanel. De nieuwe voorzitter van de EU. <laughs> ja, precies. <laughs> Katarijne Buitenweg veert wel onmiddellijk op. Hè? Dat is toch nog steeds wat erin zit, denk ik, als ex-parlementaris. <laughs> uh, want afgelopen zaterdag werd Hongarije voor het komende half jaar voorzitter van de EU, inderdaad. En er is enorm veel kritiek, gelijk al vanuit het Europese parlement, op de mediawet die afgelopen zaterdag is ingevoerd in Hongarije. Er gaan stemmen op die zeggen dat Hongarije zich eerder dictatoriaal opstelt dan Europees. Nou, de toon is uh, gezet. Uh, is dat terecht, uh, Cathelijn? Want even nog, die mediawet die komt ja. er volgens velen op neer dat het gewoon hier om censuur gaat. Ja, ja het gaat inderdaad dat uh, dagbladen uh, of allerlei uh, nieuwsbladen uh, mogen zich niet meer al te kritisch uit. Dat wordt dan nu... Uh, gekeken door een bepaalde raad of zij zich allemaal wel, uh, wel deugdelijk uh, iedereen hebben geïnformeerd. Ja, wie is dan die raad? Wie gaat op een gegeven moment beoordelen of informatie wel, uh, wel goed is? Um, en de eerste veroordeling uh, deed uh, de eerlijk gezegd het ergste vrezen. Dus ja, dat lijkt wel op een soort uh, censuur. Wat wel interessant is, is dat uh, voor het eerst zie je dat ook lidstaten kritiek hebben op Hongarije. Normaal gesproken in zulke soort situaties is de Europese Commissie... Dat hebben we wel was vaker hier ook besproken. Bijvoorbeeld ten aanzien van Italië. Of uh, in het geval toen met uh, de Roma ook. Uh, um uh, bij Roemenië. Ja. Dan zie je dus dat, er allerlei, uh, uh, uh, dat de commissie heel kritisch is. Ja. En dat lidstaten eigenlijk angstvallig zwijgen. Omdat ze namelijk nou bang zijn dat ze zelf ook bekritiseerd worden. Wij in Nederland wensten ook geen enkele commentaar te horen... toen wij onze nieuwe regering installeerden. En een aantal mensen daar ook wel uh, een of een, uh, zenuwachtig ja. over was. Iedereen zei, nee, het is een binnenlandse aangelegenheid. En je ziet dat hier... Je ziet dat uh, uh, Frankrijk heeft iets gezegd, Duitsland heeft iets gezegd. Dus je zei het heel terecht, van het wordt nu een Europese aangelegenheid. En bij die Europese aangelegenheid bedoel je dat mensenrechten... inderdaad ook gerespecteerd dienen te worden in de Europese Unie. Nou, we zullen zien hoe dat nu ook een vorm gaat krijgen, maar het is wel... Interessant dat dus niet alleen de Commissie, uh, uh, zich hier nu in roert, maar ook de lidstaten. En dat zal absoluut de commissie sterker... om ook serieuze maatregelen te ja. gaan nemen. Christus. Ja, wat ik, wat ik heel kenmerkend vind is dat we dit gedrag natuurlijk kunnen verwachten van landen als Hongarije, Polen, uh, andere landen in Oost-Europa. Land? Uh, toen ze <coughs> lid werden van, uh, van de Europese Unie, uh, 10, 15 jaar geleden, uh, toen gedroegen ze zich als de beste kinderen van de klas. Uh -huh. uh, er is een mooie uitdrukking die heeft uh, de Amerikaanse politicoloog Wade Jacoby verzonnen, zei Picking from the Menu. Dus wij legden hun als Europa een menu voor. En dan mochten ze dan uitkiezen. En als je dan een bepaald aantal dingen had gekozen... dan behoorde je tot de Europese familie. Uh, gezondheidshervormingen, militaire hervormingen, dat ja. soort dingen. En nu zijn ze binnen, denken ze, we gaan onze gang weer. Ja, dan gaan ze zich gedragen als soevereine ja. staten. Ja, wat hadden we nou precies uh, verwacht? Ja. Wat ons natuurlijk heel gevoelig maakt... is de relatie die gelegd wordt met allerlei nationalistische, etnische problemen. Hè? Want Orbán ja. draait natuurlijk ook voor een groot gedeelte om de Hongaarse uh, agenda. Uh, de, de minderheden die buiten Hongarije wonen, die speelt hij natuurlijk zelf uit. En dat maakt ons natuurlijk in West-Europa heel erg ongemakkelijk... Want dat zijn dingen, Katelijn zegt het ook al... die we eigenlijk al voorbij zijn. Hè? We willen zelf niet die kritiek meer hebben. Ja. Maar we moeten natuurlijk ook weer niet stom verbaasd zijn... als landen als Polen, de broers Kaczynski... Uh, als een land als Hongarije met Orbán. Ja, dit soort in onze ogen wat de rechtse agendas uitspelen. Dus nu krijg je dus ook het geluid steeds harder. Zie je wel, we hadden er nooit aan moeten beginnen. Ja, maar ja. ik vind eerlijk ja. gezegd... ik ben daar een beetje klaar mee met het onderwerp. Nee, want echt maar... Het is namelijk zoiets van... Uh, het, luister, die landen die zitten al heel lang. Het is ja. in 1989 dat de muur viel. Ze hebben zich daarna hervormd. Vormd. Ze hebben aan allerlei uh, hoepels voldaan die wij hun hadden voorbehouden. Ja, Misschien zeker. hadden we inderdaad wat minder economische hoepels alleen moeten voorhouden. En ook wat meer uh, ten aanzien gewoon van sociale rechten of van, uh, van mensenrechten. Um, ze zitten in de Europese Unie en de Europese Unie is op dit gebied eerlijk gezegd is nu ook een van de organisaties die juist de beste garantie ook voor mensenrechtenbeleid uh, is. Natuurlijk heb je ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, maar ook binnen de Europese Unie daar zie je wat de standaarden zijn voor mensenrechten en daar zie je ook dat, uh, uh, dat landen in de problemen komen op het moment dat zij zich er niet aan houden. Natuurlijk kan je zeggen, van nou, we hadden ze niet moeten binnenlaten. Hm. Maar inderdaad, al die problemen met die minderheden die oh. je net noemt... die waren dan ook al lang geëscaleerd. En dan hm. hadden we niet alleen in Afghanistan moeten gaan puinruimen... Hm. maar ook aan de grens. Ja, ik weet niet of je dat nou een enorme vooruitgang nee. had oh nee, nee, vonden. Nee, het, dus het gaat erom echt... dat je nu gewoon nu optreedt ten aanzien van mensenrechten Dat je dat wel ook serieus doet. Hm. Dat je ook accepteert als andere landen dus commentaar hebben op Nederland. Hm. Maar dit is inderdaad wel een serieuze kwestie. En nou ja, maar ik wat, hoop dat maar, het uiteindelijk ja. kan leiden... Ze kunnen sancties nemen, het ja. kan zelfs een leiden maar, tot. Uit, het uit, wel uit, blijk, uit, dat van wel belangrijk dat sancties worden genomen. Want ik vind namelijk dat uh, toch wel heel verontrustend. Want het is, gaat niet. man kan misschien een triet hebben op Nederland. Uh, en met de politieke koers waar het heen gaat. Maar strikt genomen hebben wij geen uh, Europese regels overtreden. Mm -hmm. En uh, hier is natuurlijk, dit gaat zo'n perswet gaat regelrecht in tegen wat. Nee, ik vind ook dat wordt, de wordt. Ja, identiteit ja. van de Europese Unie uit te maken. Ja. Want het is niet alleen maar één grote markt. Ja, en wat, wat, wat betekent het dan eigenlijk voor het feit dat we dat. dat, dat ze nu zeg maar, het komend half jaar voorzitter is. Wat, wat betekent dat eigenlijk voor, voor het gezag uh, van, van, van deze nieuwe voorzitter? Wat, wat er nu allemaal gebeurt? Ze kunnen geen morele uitspraken nee, doen met zo'n Nee, de moral high ground ja. he, die is daarmee weggegeven. Ja. Maar weet je wat handig is? De, de Christendemocraten, dat is eigenlijk de partij... Waarbij ze ook, waar Orhan ook in het Europese parlement mee in de fractie zit... die zijn zich nu aan het uitspreken. Dat geeft ook wel druk. Maar je ziet, in Hongarije is ook het probleem... dat de sociaaldemocraten, eigenlijk de, de oppositie... is één corrupte bende... Dus er is wel wat meer te doen dan alleen maar deze mediawet uh, zeg maar aan de kaak te stellen. En ik denk dat het van belang is dat ook partijen zich ook daarmee gaan bemoeien. Die, met wie ze natuurlijk allemaal één fractie vormen, ook in zo'n Europees parlement. Om te zorgen dat, uh, uh, dat de orde op zaken gesteld wordt. Dat het inderdaad niet alleen een kwestie is van de Europese commissie. Maar uh, dat ook uh, onderling. Uh, politici, en collega's ja, gaan maar begin, begin Maar de Europese Commissie, de Europese Unie heeft geen andere keuze dan dit te doen. Ik mm. bedoel, Men zou zich volslagen ongeloofwaardig maken, inderdaad, als men op dit punt niet zou ingrijpen mm. <coughs> onder het motto van, ja, het is een soevereine staat. Maar stel dat nee. deze regering van, van Hongarije, voorzitter van de EU, straks bijvoorbeeld de Hongaarse minderheid in Roemenië gaat opstoken. Ja, dan, dan, dan, moeten, we dan, moeten, we, dan moeten we, en ik spreek al heel mooi in weur, dan hm. moeten we dus Hongarije daarop, daarop aanspreken, simpelweg omdat ook zij die commitment, die verbindenissen ja. zijn aangegaan door toe te treden tot de Europese de Europese, de Europese Unie is ook een organisatie van normen en waarden. Ja. En dus moet men daaraan voldoen. En dus heeft de Europese Unie het recht om daar wat over te zeggen. Ja, het het interessant is interessant, jij zei over de, is op, de broertjes Kaczynski. Nee, we gaan Laat afronden, ik... ik ben de ah. voorzitter. Want, uh, oh, het ik wil zeggen, in Polen is het goed gekomen. Goed zo, <laughs> bijna. Dankjewel, Katelijne Buitenweg, docent Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam, Bertus Hendricks, Midden-Oosten Specialist, verbonden aan Klingendaal en Christ Klep, defensiehistoricus. We treffen jullie ongetwijfeld binnenkort weer in deze arena. Voor meer informatie, ga naar onze website www.villavpro.nl en op deze zender zometeen het Radio 1 Journaal, het weer en het nieuws met Dik Terhark. Radio 1 Het NOS-journaal. In Moerdijk woedt een grote brand in een chemisch bedrijf. Er zijn geen gewonden gevallen. Drie omliggende bedrijven worden ontruimd. Een rookwolk met giftige stoffen trekt in de richting van Dordrecht. Welke stoffen er zijn vrijgekomen is nog onbekend. In de Hoeksewaard Waard en het zuiden van Dordrecht is het luchtalarm afgegaan. Mensen worden daar opgeroepen hun ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet bekend of ook in die regio's giftige stoffen zijn gemeten. Bij Moerdijk zijn twee afritten van de A17 afgesloten. Omroep Brabant functioneert als rampenzender. De brand in Moerdijk woedt in het bedrijf ChemiePak... waar chemische producten worden bewerkt en verpakt.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 Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Er staat op dit moment een stevige wind uit het zuiden. En dat betekent dat de rook van de brand in Moerdijk... zich ook in noordelijke richting zal blijven verplaatsen. Want in de wind daar komt de komende uren eigenlijk geen verandering in. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer is hij vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Vanuit het zuidwesten nadert een neerslaggebied. De eerste neerslag wordt verwacht vanaf een uur of zeven vanavond. In, Zeeland. in de rest van het land is het dan nog helder en het koelt af naar min 3 in het oosten tot plus 1 in het zuidwesten. En door deze lage temperaturen begint het neerslag waarschijnlijk als natte sneeuw en in het binnenland mogelijk ook als ijzel. Later gaat dit over in regen omdat de temperatuur oploopt. Vooral later vanavond en vannacht moet u in het noorden en oosten rekening houden met gladde wegen. Morgen begint de dag bewolkt. In het zuiden valt lichte regen of motregen. In de middag volgt er vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied. Het noorden blijft dan waarschijnlijk droog. En de temperatuur die komt morgen uit op 3 tot 5 graden. Vrijdag begint droog. In de middag gaat het dan weer regenen. Het wordt dan 2 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En daarna gaan de temperaturen verder omhoog. Met in het weekend gemiddeld ongeveer 8 graden overdag. ANUB, ah, verkeersinformatie. Er zijn uh, geen bijzonderheden op de weg. Het is ook relatief rustig. Wat langere files die staan op de A4, Amsterdam richting Den Haag bij hoogmade 4 kilometer. En de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer. Het NOS Radio 1 journal. Met Tim Overdijk. Goedemiddag. Een nieuwe missie in Afghanistan, Ze wil het kabinet. Een trainingsmissie dit keer. Als die er komt, dan is dat zonder steun van getoogpartner PVV. Dus gaan we kijken in Den Haag hoe er een meerderheid kan komen... om het kabinet zijn zin te geven. De uitspraken van de Amsterdamse politiebaas Welte over het mogelijk burkaverbod hebben nogal wat veroorzaakt vandaag. Centrale vraag dus. Moet een agent op straat zomaar uitvoeren wat de politiek in Den Haag besluit? En dan het volgende ezelsbruggetje. cd D gsm of fles in bips. Enig idee? U hoort er straks met nog veel meer hard nieuws... in het NWS Radio 1 Journaal tot half zeven. Maar eerst naar uh, Zuid-Holland. In de regio Zuid-Holland-Zuid is de alarmfase afgekondigd. Want er staat een chemisch bedrijf in Moerdijk in brand. Verslaggever Paul Sanders ter plekke. Wat zie je allemaal, Paul? Nou, het is een, uh, ja, een, een vreemd schouwspel. Enorme, grote, uh, dikke rookwolken die uit een pand... Op moet Moedijk komen, uh, begeleid door uh, oranje vlammen. Af en toe komt er zo'n grote vuurbal uit het dak van, uh, van het bedrijf. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die hele grote brand die hier uh, woedt bij Chemiepak. Een bedrijf dat uh, chemische spullen verpakt en uiteindelijk op transport zet naar uh, diverse bedrijven. Brand die uh, ongeveer een anderhalf uur geleden uitbrak. En uh, waar nu uh, enorm veel brandweermensen mee bezig zijn om die brand uh, te blussen. Het is, een, uh, het is een heel apart schouwspel. En vooral die hele dreigende, donkere, zwarte rookwolken die uit het dak van het pad komen. WC52, maar op starten naar... ...nouw van B. Ja maar die zaterdhippen... ...niet is de steen weg. Enorme vlammen slaan uit het dak van wat vroeger de loods was van Chemiepak, Een bedrijf op het industrieterrein Moerdijk. Enorme, een enorme zwarte rookkolom stijgt op van het terrein. En die rook drijft richting Dordrecht. Oranje vlammen, een felle brand en heel veel brandweermaterieel dat hier aanwezig is. Zelfs de crash tender, een speciaal voertuig dat normaal vliegtuigbranden blust, is uitgerukt. Want mensen proberen een plan van aanpak te formuleren voor het bedrijf. Waar nog steeds een heleboel chemische spullen liggen opgeslagen. Meneer Kat, wat is nu de status? Want als we kijken, dan lijkt er geen redden meer aan. Uh, dat er geen redden meer aan is, uh, ja, uh, er zijn nog een paar loodsen intact. Die proberen wij nog wel te redden. Uh, Zo het er nu uitziet gaat dat het ons waarschijnlijk lukken. Ik kan geen garanties geven natuurlijk. Maar er is een behoorlijke brand ontstaan hier op het buitenterrein van Gempak. Die direct groot is opgeschaald en waar wij met man en macht zijn aan het proberen om deze brand te temperen. Ja. Hoe gaat dat nu? Ik bedoel, er is ontzettend veel materiaal uitgerukt, ontzettend veel mensen. Is het, is het te controleren? Op dit moment zijn uh, collega-officieren alles uh, aan het inzetten en dit is uh, ja, te controleren. Ja. Er liggen chemische spullen. Uh, in hoeverre is er nog gevaar voor bijvoorbeeld ontploffing? Uh... Die gevaren kunnen we nog niet met zekerheid. Die zijn we nu aan het, uh, aan het uh, duidelijk maken zeg maar. in kaart aan het brengen. Er staan diverse stoffen op het terrein. Het bedrijf uh, is samen met de collega dit in kaart aan het brengen waar de zwaartepunten voor ons liggen. Uh, er zijn de diverse zwaartepunten natuurlijk al bekend en die zijn wij aan het afschermen. Er komt een enorme dikke rookwolk uit het pand. Die, die rookwolk die drijft richting Dordrecht. Heeft u daarvoor maatregelen genomen om de mensen daar te waarschuwen? Al tijdens het aanrijden heb ik aangegeven om Zuid-Holland-Zuid -Zuid in kennis te stellen van deze brand. Daar ik zag dat deze zwarte rookwolken richting Zuid-Holland-Zuid -Zuid gaan. Ja. Dus. En zijn er aanwijzingen dat er giftige stoffen in die rookwolk zitten? Er zitten zeker giftige stoffen in deze rookwolken. Uh, alleen de concentraties daarvan zijn onbekend. Maar daar zijn diverse meetploegen aan het meten en om dit in kaart te brengen. Tot slot, heeft u goed in kaart wat er allemaal op het terrein staat? Aan vrachtwagens en aan eventueel andere chemische spullen? Dit zijn collega's in kaart aan het brengen daar hebben wij redelijk inzicht. Dank u wel. Tot zover brandweerwoordvoerder Kaps. Paul, wat, wat gebeurt er verder in die omgeving? Nou, in de omgeving, je moet je voorstellen: dit is een. Uh, Moedijk is een industrietrein met heel veel chemische bedrijven, petrochemische bedrijven. Uh, op dit moment wordt natuurlijk gekeken in hoeverre die bedrijven gevaar lopen. Ik weet in ieder geval van de politiewoordvoerder die ik net even sprak. dat er sowieso drie bedrijven in de directe omgeving van dit bedrijf, dat nu in brand staat, worden ontruimd. En op dit moment uh, wordt er, uh, worden er extra hoogwerkers en dergelijke aangerukt. om die brand van bovenaf te kunnen blussen. Wat ook een heel apart is, en dat uh, geeft ook wel iets aan uh, over de hevigheid van deze brand, is dat er ook twee crash-tenders zijn gekomen van vliegbasis Mo uh, uh, Woensrecht. Uh, dat zijn zeg maar speciale blusvoertuigen voor, uh, voor vliegtuigbranden, uh, die komen niet zomaar van de basis af. Dat wil ook wel zeggen dat het uh, toch wel een hele heftige brand is. Die, en dat is ook wel goed om even te melden, tot nu toe nog niet tot uh, gewonden of uh, zelfs doden heeft geleid. Daar is nog helemaal niets van bekend. Het bedrijf daarentegen, ja, dat is uh, afgeschreven. Er zijn, uh, staan een reeks aan loodsen in brand en ja, het ziet er niet naar uit dat daar nog iets van overeind blijft staan. Is gemerkt van omwonenden of mensen die niet ver daar vandaan wonen, hoe die zich daarop instellen? Daar heb ik uh, vanuit hier in ieder geval nog heel weinig informatie over. Wat ik wel weet is dat de rookwolk, die hele dikke rookwolk... waar dus, zo hebben we net gehoord van de politie, van de brandweerwoordvoerder... Uh, chemische stoffen in zitten, gevaarlijke stoffen in zitten... die drijft richting Dordrecht. In Dordrecht is, uh, of eigenlijk beter gezegd heel Zuid-Horland-Zuid... Zuid, daar is alarmfase 1 afgekondigd. Daar moeten mensen de ramen en deuren gesloten houden. En men is nu dus heel erg druk bezig met het meten van die, van die wolk... om te kijken wat voor spullen daarin zitten en in welke concentraties. Het dorpje Moerdijk zelf, dat ligt... Gek genoeg, uh, ja, uh, uh, zeg maar echt onder de rook letterlijk van het uh, industrietrein. Maar hij heeft helemaal geen last van deze rookwolk. Want hij gaat echt precies in een kaarsrechte lijn uh, van het dorpje weg. Dus uh, voor de directe omgeving qua bewoners is er weinig gevaar. Maar uh, als het gaat om Dordrecht, daar is men nog uh, bezig om te meten... om te kijken wat de gevolgen zijn van deze rookwolk. Ja, nog even samenvatten. Zijn er nou ook gewonden gevallen? Nee, daar zijn nog geen berichten van. Er zijn geen gewonden gevallen. Dat, is, uh, uh, dat hopen we natuurlijk voor niet. Uh, maar er zijn in ieder geval nog geen berichten dat er gewonden of doden zijn gevallen bij deze brand. En mensen zijn daar wel veilig uh, weg kunnen gaan? Uh, ja, die zijn veilig weg kunnen gaan. En heel gek ook. Want ik sta nu op een. Uh, nou, ik pak een beetje 40 meter van de ingang van, uh, van het bedrijf. Ik kan. Uh, Letterlijk, als er zo'n paddenstoel uit, uh, zo'n oranje paddenstoel uit het pand komt. Dan voel ik de warmte hier. Maar we kunnen hier allemaal gewoon staan en ons werk doen. Er staan ook mensen die op de fiets even komen kijken. En mensen van uh, omliggende bedrijven die dus niet in de rook liggen, die staan gewoon buiten een sigaretje te roken en naar het uh, spektakel te kijken. Dus je zou daarvan uit kunnen gaan dat er dus voor de directe omgeving in ieder geval geen, geen gevaar is. De waait richting Dordrecht. Op onze site nws.nl vindt u meer informatie. En vragen we ook om foto's. Die kunt u Sturen naar Pas anders bedankt, tot later. Er zouden toch eh, besmette eieren vanuit Duitsland in Nederland zijn terechtgekomen. Dat zegt de voedsel- en wareautoriteit. De eieren zouden zijn geleverd aan een bedrijf in Barneveld. Ze zijn niet in winkels terechtgekomen, zegt de VWA. De besmette eieren kwamen van een voedingsmiddelenbedrijf... in de Duitse deelstaat sachsen anhalt Uit voorzorg mogen eieren uit dat gebied nu niet meer worden verhandeld. De Duitsers maken zich ondertussen best zorgen over hun eieren, zo merkte Wouter Meijer op de markt. Gaat je 20 wissels zo met nemen of dan gelijk eten? Gelijk eten. Ach zo. Christian Lindner staat op de markt met kaas en worst, vlees en inderdaad eieren. Worden die nog gekocht vandaag? Natuurlijk. Gisteren hebben we mij circa 15 of 20 kunden aangeroepen. Ik heb daarop in Droor aangeroepen. Dat is Niedersachsen. Dat is een landwirt. Ik heb gisteren meteen gebeld naar de boerderij in Niedersachsen. Daar komen de eieren vandaan. Het is 250 kilometer hier vandaan. Ik heb gevraagd wat ze daar in het voer doen en of het allemaal goed is. Het is daar goed, maar ze maken zich daar natuurlijk wel zorgen vanwege het image. En neder is dan juist ook de deelstaat waar heel veel pluimveehouderijen nu gesloten zijn. neder is graag altijd het gebied waar viele bouwenhoefjes toegemacht worden zijn. Dat is richtig, ja. En die had ja nu weer een schöne afhanger. Let's om dat ze niet te redden en kapot te reden. Ja, dat is slecht voor het imago. De pers heeft meteen natuurlijk grote verhalen, grote verhalen in de media over wat er allemaal mis is. En het slachtoffer daarvan zijn de boeren, niet de fabrikant van het voer. Want die gaat sowieso failliet. Maar de boeren zijn nu ook het slachtoffer. Die verkopen niks meer. Maar heel veel klanten zijn er niet. Veel mensen kijken toch een beetje sceptisch. Ouder paar bijvoorbeeld loopt langs. Heeft u geen eieren nodig? Ik heb nog wel. Wet momenteel wil ik waarschijnlijk eieren kopen. Ik heb er nog een paar thuis. En durft u die niet meer op te eind? Trouwt het zich niet daaraan. Nou, niet zo met appetit, würde ik maar zeggen. Het zou maar niet lekker smaken. Heeft u enig idee, als u die eieren koopt... of als u die thuis in de koelkast heeft liggen... waar die vandaan komen, wat die kippen gegeten hebben? Nee, dat weet ik niet. Keine ahnung. Jedenfalls uit Deutschland. Bij dort.de Deut. de staat op de eigen stempel. Maar we hebben voorjaar niet naargegokt... Nach, of wij, ja, wie je zegt. Er staat DE op op een stempeltje op het ei daar en kun je zien dat hij uit Duitsland komt. En we kopen het altijd in een goede winkel en dan vertrouw je er maar op dat het goede eieren zijn, dat het gecontroleerd wordt. Maar ze komen er altijd pas achteraf achter en misschien dat ze wat strenger moeten gaan controleren. En deze mevrouw heeft al eieren aangeschaft, liggen in een zakje op de deken van de kinderwagen. Waar komen ze vandaan? Ja, hier de stand. Ja, ik voel je bij die kraam, want zijn ze zeker dat het ze richtig goede eieren zijn? Ja, ben ik zeker. Ja, ik, ik weet het heel zeker, het zijn goede eieren. Maar hoe weet u dat zo precies? Hoe, hoe wisten ze dat nou? Want ik schon al lang hier op de markt inkopen en die Leute kennen. Dat is een bäuerin aus Brandenburg. Ik koop hier die altijd op de Marien. markt bij dezelfde boerin. Dat is een boerin hier ik. uit de buurt uit ah, ja, Brandenburg en kan die ken ik al, ik al zo lang. Ik weet dat ze goede eieren heeft. Dan geef ik ook liever een beetje meer geld uit, Gerade voor de kinderen. Ja, dat is natuurlijk ook voor de kinderen. Er ligt eentje in de kinderwagen, de anderen kijken ons nu een beetje verbaasd aan. Maakt u zich zorgen over al dat gif wat in het voedsel terecht kan? <lacht> nee, <Nein. lacht> niet meer. Ik passe op en meer kan man niet maken. Maar waarom zou ik me zorgen maken? Ik kan het niet ändern. Ik kan nur die sachen kaufen wo ich... Nee, ik maak me eigenlijk geen zorgen. Ik zorg gewoon dat ik goede spullen koop en dat is het enige wat ik kan doen. En meer zorgen kun je eigenlijk niet maken. maar ik heb opmerkzaam, wat er in grunde in zich hineinfrist. dat moet ieder voor zichzelf ik heb zelf een website waar ik de mensen ook informatie geef. ook precies staat wat er allemaal in zit. Maar de meeste mensen die kopen het liefst in een supermarkt waar het zo goedkoop mogelijk moet zijn, goedkoper dan goedkoop soms. Billig en billig Nahrungsmittel die we halen. Een reportage van Wouter Meijer met nog wat vragen, Wouter. Want we zijn nu al een dag of drie over dit schandaal aan het praten. En, en, en de zorg onder Duitsers lijkt toe te nemen. Ja, dat klopt, maar dat is ook omdat er steeds meer bekend wordt over het schandaal... en dat het steeds groter wordt dan, groter dan we tot nu toe dachten. Eh, politie en justitie hebben vandaag een inval gedaan bij dat bedrijf. Dat heeft al toegegeven dat ze inderdaad gif in het voer hebben gemengd... wat ze aan kippenbedrijven verkopen. Maar men is er nu gekomen dat het ongeveer zes keer zoveel is. 3000 ton gif is daarin verwerkt. Zes keer zoveel dan tot nu toe werd aangenomen. En er komt ook steeds meer twijfel aan het verhaal van het bedrijf... dat het giftige vet per ongeluk in het veevoer terecht zou zijn gekomen... uit een soort knoeierij... Zo het ministerie van Landbouw van de deelstaat neder Zaksen. als het openbaar ministerie wat onderzoek doet... denken nu dat dat met opzet is gebeurd, willens en wetens. Zo, welke maatregelen kun je daar dan tegen nemen? Nou ja, twee dingen. Ten eerste, zo snel mogelijk alle verdachte eieren traceren. Maar dat is een enorm kwijt. Het gaat echt om enorme aantallen. Je moet denken aan partijen van tienduizenden eieren per keer. Maar het heeft natuurlijk wel prioriteit. Dat is het eerste wat we moeten doen. Dat zei minister Eikner van Landbouw ook vanmiddag... Wichtig ist, dass all die Futtermittel, die auf dem Markt sind, jetzt nicht mehr also sozusagen sofort zurückgeholt werden. Dass auch alle äh, letztendlich Lebensmittel, die in den Regalen sind, aus den Regalen zurückgenommen werden. Die Länder sind hier sehr aktiv, haben umfassende Rückholaktionen ja. eingeleitet. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, wie es zu diesen äh, Verschmutzungen kommen konnte und zu diesen... Ja, verunreinigingen, van de voedammiddel is ook een vraag der Staatsanwaltschaft die zeer intensief die firmen onderzocht en overprüft. Ja, alles traceren en terughalen uit de supermarkten voor zover mogelijk. En de tweede maatregel: natuurlijk na gaan denken over betere controles, hogere boetes. Het moet echt afschrikwekkend hoog zijn. Dat is natuurlijk een discussie die de komende tijd nog door zal gaan. Dat is Duitsland. Maar daar kwamen vanmiddag ook berichten dat er besmette eieren aan Nederland zijn geleverd. Wat weet jij daarvan? Ja, het ministerie van Landbouw hier in Berlijn bevestigt dat er inderdaad in twee leveringen begin december uh, eieren zijn geleverd aan een bedrijf in Barneveld uitgerekend. Uh, die komen van een bedrijf uit Sachsen-Anhalt. Uh, dat bedrijf is, uh, heeft giftig voer gekocht, maar dat wil niet zeggen dat die eieren zelf ook besmet zijn. Ze zijn alleen verdacht. En het gaat om eieren van een soort kwaliteit die je niet in de supermarkt kunt leggen. Dus die waarschijnlijk verder zijn verwerkt of worden verwerkt in voedingsmiddelen. Warte dank vanuit Duitsland. Straks het vervolg van onze radioroute door Economisch Nederland. We gaan vracht laden en lossen. Hoe ziet de toekomst van het vrachtvervoer eruit? Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. En daar gaan we meteen mee beginnen met die radioroute, waar we al een dag over drie mee bezig zijn. We gaan een week langs drie ondernemers, een bedrijfsleider en een bankier. Vanmorgen hoorden we hoe economieverslaggever Bart Kamphuis ons liet kennismaken met vrachtwagenchauffeur Otte Balemans. Nu gaan ze laden en lossen en praten ze over wat de vooruitzichten zijn in dit nieuwe jaar. Het is nu parkeren onder een grote silo. Ja. Want uh, die slurf die je daar dus z'n zag uh, hangen, die valt direct in de bulk. En daar komt het materiaal uit waar wij laden moeten. Dat is ook heel uh, redelijk snel uh, gebeurd. Is dat. Als de silo loopt, dan ben je binnen 10 minuten, uh, heb je 35 ton. Zo. Ja, heel snel. Ondertussen even de administratie. Ja, moet ook gebeuren, want anders begint mijn vrouw te mopperen. <laughs> ja. Alsjeblieft. En tot strak. Bye, doei. doei. En dan is het hier eh, venijnig koud. Hè, als je buiten komt. Dat klinkt weer op zijn uh, vrachtwagen. Om de slang te ontkoppelen. De wind is dun. De wind is dun? De wind is dun. <laughs> Hij gaat overal doorheen. Wat, uh, wat rijden we vandaag? Vandaag rijden we gemalen hoogovenslak oftewel laat noemen ze dat officieel dus dat is iets uh, wat overblijft uh, uh, van van, uh, van of zoiets en uh, als het ijzer eruit is wat er overblijft is een, een, ja, ik maar zeggen een soort uh, gesteente die vanwege de hoge temperatuur helemaal kapot is gegaan alleen hun doen dat nog een keertje malen en we ingrediënten erbij en dan wordt dat um, ja ik zal maar zeggen gebruikt als vulstof voor bij de cementen doen om meer uh, hoeveelheid te uh, creëren en de, de eigenschappen daarvan die zijn zo goed dus dat de extra uh, extra uithardt. Ja. Is het lied van een bijna lege tankauto. Ja, in dit geval wel. Als er een woelmat in zit, dan hoor je niks. Dan is het veel meer... Uh... Ik heb het overigens geleerd van iemand zonder zo'n kijkglas. En uh, ook met je mat. En pu puur op gevoel op de slang. U heeft uw voet nu op de slang staan? Waarmee je kan controleren of er alleen lucht of ook nog product mee komt. En met een rubberen hamer kunt u horen... Of dat de tank echt leeg is. Nou, echt niet lang meer duren. Terwijl de vrachtwagen pneumatisch lost, heb ik net geleerd. Even over, ja, je komt veel op bedrijfsterreinen, hè? Wij bijna allemaal. Niks, eigenlijk niks anders. Wij komen nooit ergens in de stad. Hoe gaat het als je zo om je heen kijkt met de economie? Je kunt duidelijk merken dat die, die trekt aan. Dat merken wij zelf in het werk waar wij hebben... En wij zien daardoor dat er wat meer aantallen vrachtauto's op de straat... deze ja. ziet rijden. En merkt u het zelf ook in uw eigen zaak? Uh, ja. 2009 was redelijk goed. 2010, de zaak van maand drie tot maand negen was lala. Maar wij kunnen van de laatste drie maanden echt wel zeggen... dat het uh, weer een stukje aantrekt. We hebben ook weer wat klanten teruggekregen... En... Nee. Waar zit het hem dan in? Ik denk gewoon dat de mensen weer iets meer durven te investeren... in personeel en in materiaal. Ja. Daardoor trekt de economie aan, dat is eigenlijk een simpel verhaal. Eerst worden mensen platgepraat met negativiteit... dan houdt iedereen zijn geld in zijn zakken... en dan is de, de trammelantes daar. Dan is de recessie die arriveert dan. Het is puur een gedachtegang. Want het kan wel slechter gaan en de grondstoffen kunnen wel naar beneden storten. Maar het is allemaal een marktwerking. Heeft de, de transportsector eigenlijk nog wel uh, mensen genoeg? Nog wel, maar dat gaat geen jaren meer duren. Want? De, de, de vergrijzing slaat toe, zoals ze dat zeggen. Veel uh, mensen die, die stoppen ermee... Die, die, voor een aantal jaren terug was het na 40 jaar in het transport... dan kon je uitreden. Nou, dat is dus al niet meer. Dus ik, ik ben er zelf al uh, van mijn 15e jaar in. En uh, ik ben er nog maar aan de gang. Maar ik heb er nog steeds geen hekel aan. Maar als al die mensen met de VUD zijn... de prognose is 2015 58.000 mensen die ze nodig hebben in het transport. En waar gaan we die vandaan halen? Want... Ze praten allemaal over de Polen die komen. En dat komen er wel. Maar de Poolse transportbedrijven zijn al Bulgaren aan het aannemen om de eigen auto's te kunnen laten lopen. Dus het begin is daar. Echt leuk. Vrachtwagenchauffeur Ad Balemans, die nog eens een keer voor de zekerheid met zijn rubberen hamer dat constateert. Morgenochtend gaan we verder met de radioroute. Bart is dan te gast bij VDL Buschassis in Eindhoven, waar onderstellen voor bussen worden gemaakt. Vrachtwagenchauffeur Ad Balemans heeft alvast een vraag voor bedrijfsleider Louis de Jong bij VDL. En die vraag die gaat over de veiligheidsvoorzieningen bij bussen. Uh, uh, worden uh, zulke veiligheidseisen worden die dikwijls door instanties opgelegd of uh, werken hun daar zelf verder aan binnen het bedrijf. Dat was eigenlijk, uh, dat was eigenlijk de vraag. het antwoord morgen in de ochtendeditie van de Radio Route. Het boerkaverbod is er nog niet, maar het leidt nu al tot ophef. VVD, CDA en PVV nemen het korpschef Bernard Welte kwalijk. Dat hij heeft gezegd dat de Amsterdamse politie, als er een boerkaverbod komt, geen vrouwen in boerka gaat arresteren. Welte zei het gisteren in het programma Vijf jaar later zo: Nou, dat is een buitengewoon complex dilemma. Ik denk dat deze mevrouw zal worden aangesproken op het feit dat ze een. Uh dat ze een boerkaat draagt. Ik geloof er niet in dat wij, uh, dat wij uh, vrouwen, zoals echt vanuit gaan dat het een vrouw is, want dat kan je niet zien, dat we die gaan arresteren. Aan de telefoon twee Kamerleden, beide ooit politieagent. Hero Brinkman van de PVV en Marta Bernsen van D66. Meneer Brinkman, om met u te beginnen, u ziet het helemaal niet zo complex. Nee, in tegendeel, de politie is ondergeschikt aan het bevoegd gezag. En dat betekent dat als de regering... De Tweede Kamer en de Eerste Kamer een wet uitvaardigen, die zelfs uh, uh, in een gedoogakkoord staat. Uh, waarmee toch maar is aangegeven dat de meerderheid van de Tweede Kamer uh, daar kennelijk prioriteit aan stelt, dan heeft de politie die wet gewoon uit te voeren. En het, uh, ja, het, het is gewoon niet, uh, het trekt gewoon niet voor een uh, voor een politiechef om daarbij voorbaar. Maar van te zeggen, nou, wij gaan dat soort mensen alleen maar aanspreken met andere, andere woorden, waarschuwen. En we gaan die mensen niet verbaliseren nog aanhouden. Ja, zo niet. Nou ja, zo niet. Uh, dat, uh, uh, ik heb Kamervragen met Geert Wilders uh, ingediend. Uh, en ik wil graag voor volgende week woensdag... Uh, antwoord van de minister van Veiligheid en Justitie hierover. Uh, want ik wil hebben dat hij een functioneringsgesprek gaat doen met de heer Welte. Waarbij de heer Welte uh, nog een kans krijgt om zijn woorden uh, in te trekken. En als hij dat niet doet, kan hij wat mij betreft een andere baan zoeken. Ja. Magda Berntsen van D66, ja. oud-korpschef in Friesland. Ja. Deelt u die verontwaardiging? Nee, ik deel die verontwaardiging helemaal niet omdat de heer Brinkman het over een wet heeft die er nog helemaal niet is. Dus het is een puur hypothetische discussie die we met elkaar aan het voeren zijn. Ik weet helemaal nog niet wat er in die wet komt te staan. Ik weet dus ook helemaal niet wat voor strafmaat het is. En ik, zou mij, ja, ik kan me toch nauwelijks voorstellen dat iemand een zwaar misdrijf begaat wanneer hij rondloopt in een burka. Dus ik vind dit ook een beetje symboolpolitiek en ik vind ook dat er wel weer heel erg... Hoog van de toren wordt geblazen door eh, de coalitiepartijen. Laten we er nou eerst maar eens voor zorgen dat die wet er komt. Dat wij kunnen zien wat er in die wet staat. Dan gaan we die wet bespreken in de Kamer. En daarna gaat hij naar de Eerste Kamer. En dan zien we wel of die aangenomen wordt. Maar uw collega van de PVV Brinkman neemt geen voorschot op die wet. Het is Welter die dat voorschot neemt. Precies. Deelde de woorden van Welte? Nee, nee ik, ik vind helemaal niet dat Welte een voorschot neemt op die wet. In de zin dat hem een vraag gesteld wordt. Uh, in verband met fundamentalisme. Hey, want als je dus het hele interview goed bekijkt, dan bouwt dat zich op. En dan laten ze een plaatje zien van een mevrouw in een boerka met twee kindertjes. En dan wordt oh. hem de vraag gesteld of hij zich kan voorstellen dat met uh, de nieuwe wet op het boerkaverbod... Oh. Die mensen uh, dus gearresteerd zouden moeten worden. En dan spreekt hij over een complex dilemma. En dat complexe dilemma dat, dat deel ik met hem. Want mijn partij is ook helemaal niet voor een boerkaverbod. Nee, met, met alle respect, dit is natuurlijk klinklare flauwekul, <coughs> uh, mevrouw Bernsen. Want uh, meneer Welten, die wordt een foto gezien van een mevrouw in een boerka. Ik weet ja. niet of u het weet, maar er komt een boerkaverbod in de openbare ruimte. Die is aangekondigd, die staat... In het regeer en in het gedoogakkoord. Dus er is Brinkman. gewoon een meerderheid. En wacht even, Maar u ook dat ook. Pardon, ik even, uh, even Meneer Brinkman maakt het punt even af. En uh, de, uh, dat, dat die gaat er komen. En dan wordt een simpele vraag gesteld: gaat die, me, gaat die mevrouw. Uh, wat gaat de politie van, de, van Amsterdam met die mevrouw doen? Gaat die gearresteerd worden? Nee, zegt Welter. Nou, dat is nog een heel goed antwoord. Hij zegt vervolgens: nee, ik kan me voorstellen dat de politie deze mevrouw gaat aanspreken. En u weet. Net zo goed als ik dat aanspreken betekent waarschuwen, betekent niet verbaliseren, betekent geen procesbalg, betekent geen bekeuring, maar alleen maar waarschuwen. En waarschuwen is helemaal niets, is niet optreden. Dus met andere woorden, Welter gaat die wet niet hanteren. En dat is uh, hoe je het bent of keert. Ik ben de discussie niet begonnen. Uh, uh, mij maakt het ook helemaal niet uit, want die wet is er inderdaad nog niet, maar meneer Welter is de discussie begonnen. En als een politiechef nu al aangeeft dat hij, de wetten, dat hij boven de wet staat en dat hij wetten niet gaat, gaat hanteren, dan is hij geen knip voor de neus water dan moet hij een andere baan gaan zoeken. We hebben vanzelfsprekend um, we hebben korpschef Welter gevraagd om een reactie, maar die blijft bij zijn woorden. Die gaat niet reageren. We hebben wel rondgebeld en met hoofdcommissaris Oscar Dros van de politie Groningen uh, gesproken. En die, die kan zich wel vinden in het standpunt van Welte. En die zegt dat zo: nou, Natuurlijk hebben ook politiemensen en politiebazen recht op een opvatting. En die opvatting moet je uh, ook uh, soms publiek kunnen uiten. Wat mijn opvatting is dat. Als het er overigens op aankomt en uh, iets daadwerkelijk een wet is, dan, uh, ja, dan is het vervolgens aan de driehoek om beoordeling te maken uh, met welke prioriteit en op welke wijze een dergelijke wet gehandhaafd uh, moet worden. En dat is voor mij overigens wel iets anders dan de vraag of je het zou moeten handhaven. Mevrouw Bernsen, T66, uh, ja. ja. dat is een instemming met wat Welten heeft gezegd. Ja, dat, dat, zo klinkt het wel. Maar nee. nogmaals, we praten over een wet waar we de inhoud niet van kennen. En meneer Brinkman die gaat volstrekt voorbij aan een democratisch proces. Namelijk dat een wetvoorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer, vervolgens naar de Eerste Kamer moet... en pas na publicatie in het uh, Stadordat, dan in de staatscourant, dan is er sprake van een wet... We, he, we weten helemaal niet wat er in die wet komt te staan. Misschien meneer Brinkman me wel, dat maar doet ik in Welke. ieder geval niet. En, en, ik... en daarmee sluiten wij deze discussie af, want we hebben geen tijd meer helaas. Het spijt mij. Nou, uh, PVV, hierop Brinkman, <laughs> D66 Kamerlid, mevrouw Perensen. Hartelijk dank. Hier gaan nog een hele hoop vragen over gesteld worden in de Tweede Kamer. En ongetwijfeld ook in dit programma op een later tijdstip. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Er moet nog nader onderzoek worden verricht naar die vogels. 2. De Nederlands-Iraanse Zagra Bahrami is in Teheran ter dood veroordeeld. Ranking the News, nu op nummer 1. Ik vind dat de korpchef uh, maar eens uit moet leggen aan de minister wat hij nou precies heeft bedoeld. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag. Dit is Radio 1.